115 mensen liepen ermee in de Polonaise. Bijna 100 mensen meer dan het vorige record uit Kerk. En deze mensen zetten gisteren in Veldhoven hun beste bandje voor. We zetten goed door! Ja, geweldig! Ja. ja, super! En waarom doet u mee? Voor de lol! Het is carnaval! Dat was de van Nederland. Het nieuwe record moet nog wel officieel worden goedgekeurd. Het weer dan veel buien vandaag met heel af en een zonnetje. Het wordt een graad of 7. Morgen wat droger op de weg Vanaf een half uur zijn op de A1 richting Apeldoorn... is de weg dicht tussen Kootwijk en Honderlo door een ongeluk. Zes kilometer staat erachter met een uur en acht minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag kom je tussen Rijzenhout... en het ringvaarten in vijf kilometer, een half uur. A7 naar Zaanstad, zeven kilometer tussen Aveldoorn en Purmerend Noord... 36 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Bodegraven, vijf kilometer, 34 minuten. En op de A27 een ongeluk, dat is in de richting van Utrecht... voor zes kilometer tussen Nieuwegein en Rijnsweerd met 38 minuten. Q-Music. en Marieke. Wij kunnen horen of jij een skier of een snowboarder bent. Gaan we zometeen bewijzen naar Miley Cyrus. Hier is Flowers. Q-Music. better with you. We were good. We were gone kind of dream that can't be sold we were right till we weren't built a home Cyrus, Flowers. Vier minuten over acht. Dinsdag 17 februari. Show 1583 van seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Domien. Anne-Marie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. We zitten vollebak in de voorjaarsvakantie... door velen natuurlijk ook bestempeld als de carnavalsvakantie. Vandaag de laatste dag. Dat ja, carnaval uh, wordt gevierd. heel veel. Als woensdag natuurlijk. Als je geen vakantie hebt of uh, helemaal niks met de voorjaarsvakantie hebt... dan is het natuurlijk wel wintersport op je televisie. Olympische Spelen, vandaag ook nog de ploegenachtervolging... waar uh, ja, medailles gewonnen kunnen worden... Maar veel mensen die binden ze weer onder de lange latten... of die pakken de, de snowboards en die gaan de piste op. Nu is het zo dat wij, eh, Domien, denken te kunnen horen... of iemand een skier of een snowboarder is. Dat is heel makkelijk. Maar voordat we dat spelletje gaan spelen... kunt je nog overigens aanmelden in de Q-app... Zul even een skier of snowboarder? Luisteren we even naar een vrouw die van skiën houdt... maar een duidelijke mening heeft over de snowboarders. Nou, ik weet dat er meer mensen onder mij zijn... Kijk even naar rechts. Ik zie bijvoorbeeld Karel van de redactie zitten. Die wel iets van snowboarders vinden op de piste. Dat ja. is altijd een beetje strijd. En het is heel erg met een knipoog heen, want het is natuurlijk wintersport. Waar gaat het over? Maar goed, over het algemeen vind ik snowboarders vervelend volk. Oh, waar zit dat dan in, nou. Marie? Er zit een bepaalde cool ja, uh, waas over je heen. Ze vinden zichzelf altijd net even wat cooler. Zien er ook altijd net wat hipper uit. Weet je wel, op de piste van die grote broeken. Net iets te grote brillen. Ik vind het ook een beetje de fatbikers van de piste. Oh, altijd in de weg. Ze gaan niet per se veel sneller. Dat doen snowboarders dan weer niet. Maar ze schrapen die hele piste leeg. Waardoor het heel ijzig wordt. Waardoor ik dus op mijn muil ga. Ze komen altijd voorbij op het verkeerde moment. Als je... ...erg veel pech hebt, dan zijn ze met een groep... ...en dan zitten ze ergens halverwege te pisten. Ik weet niet wat ze doen. Of picknicken, of dat bord weer vastmaken... ...of er is er weer eentje omgevallen. Dan moet je er eigenlijk doorheen skiën, want dan zie je ze niet... ...want dan zitten ze een stuk lager. Ja, ze moeten altijd gaan zitten, want kunnen ja. blijven staan. Dat gaat natuurlijk dat is niet. Nee, dat gaat niet. Ik heb ook wel eens gesnowboord met iemand, dan. tenminste ik op ski, zij op een snowboard. Die moest ik altijd meetrekken over het rechte pad. Met mijn uh, skistok. Weet je wel, ook heel irritant. Als je naast ze in de lift zit, altijd dat bord over je ski's heen. Als je eruit gaat, dan ga je op je muil omdat er een snowboarder in de weg zit. Nee, ik heb er even helemaal niks mee. Gelukkig heb ik volgende week zelf, als ik ski een helm op, dat <lacht> ik allemaal tomaten naar mijn kop rijd. Ik wil het zeggen, je zit hem wel uh, stevig in deze maar, morgen. Kijk, aan het einde van het verhaal, als we in de ski staan... maakt het me maar nee, niet tuurlijk, uit. Nee, natuurlijk, dan is iedereen gelijk, maar je is te bloedirritant. Ik kijk even naar de redactie, daar zit Karel. Jij gaat dit weekend, dan laat jij de hele auto weer vol met, met, met ja. kinderen en vrouwen. En dan ga jij richting... We gaan naar uh, Oostenrijk, ja, jij naar bent, Zulden. Jij bent een echte, echte skier. Jij bent ook een klein beetje een kakker. Uh, en, en, en dus bind ja. jij de skis onder. Deel jij wat Annemarie zegt. Ja, ik ben het helemaal met Annemarie eens. Ben ik, u? En ik wil niet gelijk alle snowboarders helemaal te kakken zetten hier op de zender. Maar <laughs> je hebt ook twee verschillende snowboarders. Je hebt de snowboarder die is begonnen met skiën. Ja. En die leert de regels, die kent de regels. Het, het is een beetje alsof je de lagere school overslaat... en in één keer naar de middelbare gaat. Je, dat, dat vind ik, sommige snowboarders die dus nooit hebben leren skiën... zouden zich inderdaad niet aan de regels. En, en Annemarie zegt prachtig, de vetbikers, ja, die zit bij mij ook in mijn hoofd. Ik noem het ook een beetje de, de A12-plakkers van de piste. Dat kan toch niet. Ja. ja, Maar jongens, dit, dit, dit, ja, we maar, hebben die twee ja. skiers hier... die helemaal gaan ageren tegen de snowboarders. Waar is het tegen ja ik, ja, ik merk dat ik er geen mening over heb. Want ik ben, ja, ik sta namelijk wel eens op skis. Ik heb met Q Music wel eens, ben ik wel eens in de sneeuw geweest. Ja. Ja, ik ben echt, echt, echt een gevaar op de piste. Dus wat je mij ook onderbindt, al zijn het tennisrecords... dan ben ik, dan ga ik nog knijterhard van de piste af. <lacht> maar um, snowboarders vallen bij jullie niet echt goed. Jouw, jouw kinderen, die skiën. Willen ja, ze niet die, snowboarden? Die, uh, die... Kijk, die mogen voor mij alles doen, vrijheid van keuze. Maar, hè? Maar, maar ik vind dat ze eerst moeten leren skiën. Als ze de basis onder de knie hebben... joh, uh, ga en ik betaal ook nog, dan mag je me ook ja. leren snowboarden. Maar okay. dat is vaak, denk ik, het grootste probleem, wat Annemarie ook zegt. Hè, ze zitten soms als een stel kraaien met z'n allen gewoon ja. op die berg ja. te rommelen. Okay. Okay. Nou, ik pleit ook voor een ja. snowboardvrije piste. Daar hebben ze gewoon hun eigen piste. Vind ik helemaal prima. Oké. Okay. Goed, um, kijk, sowieso alle snowboarders die melden zich nu wel in de Q-app. Dat zien wij niet, want we hebben de Q-app gesloten. Wij gaan namelijk zometeen raden aan de hand van uh, wat vragen die wij gaan stellen aan Q-luisteraars. Ben je een skier of een snowboarder? Uh, sowieso als je snowboarder bent, dan krijg je zometeen ook even, dat ga ik bij deze bepalen, ik krijg ook even de ruimte om de skiers ja. aan te vallen. Want ik vind het namelijk erg eenzijdig ja, het licht dat we schijnen ja. op deze zaak. Ja, de vragen die we gaan stellen, die hebben niks met wintersport te maken. Het is een volledig open vraag. Michelle, goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. We gaan zo meteen raden of jij skier of snowboarder bent. En onze eerste vraag aan jou is... Wat is jouw favoriete kledingstuk? Uh, ja, dan ga ik toch voor mijn ux. Oh. Nou, dan, ja. Markie, dit dan weet ik het wel. Ja, ik ja. Denk ik het wel ja. ja, toch? Zo meteen meer naar Bruno Mars. You stepped inside I ain't never seen. Yes, you did. Take it to the floor Just my. Ben je skier of snowboarder? Domien en ik denken het te kunnen horen. We stellen je geen vragen die met wintersport te maken hebben... maar aan de hand van de antwoorden die we krijgen op de vragen die we stellen... denken wij, Domien, dat we wel uh, ja, echt wel goed kunnen zitten. Michelle, goedemorgen. Yes, goedemorgen. We hebben jou eigenlijk de eerste vraag al gesteld. Wat is jouw favoriete kledingstuk? Ja, mijn uks. Ja, en wij denken daardoor eigenlijk al meteen te weten wat jij bent. Ik wil dan wel even een, een, een vervolgvraag opstellen. Ux is het eerste antwoord dat je hebt gegeven. Um, neem jij liever een voorgerecht of liever een nagerecht? Oh, goeie. Ah, uh, zo. Uh, ik denk een uh, nagerecht dan. Oké. Okay. Ja. Nog één vraag. Uh -huh. RTL 4 of Netflix? Netflix. Ja, nou, dat vind ik echt een bevestiging. Ik denk dus dat ik het wel weet. Uh, Michelle, jij bent een... Snowboarder. Snowboarder. Snowboarder. Snowboarder. Ja, 100%. procent. Ja! <laughs> ja! Kijk, het was ja. echt wel weggegeven bij de bij Ux. Ux. Bij Ux. Met bij... Meteen. Omdat snowboarders hebben namelijk ook comfortabelere schoenen dan de skischoenen. Ja. Hoe lang snowboard je al? Uh, nou, ik denk uh, 20 jaar, zeg. Ja, nooit, nooit geskiet. Zeker wel. Oh, kijk, dan ben jij volgens ja, Karel van ik, de redactie ben jij iemand die het op de goede volgorde doet. <grijg> jij mag snowboarden. Ja, juist. Inderdaad. Ik zat al met Karel. Ik kan me daar wel redelijk in vinden, hoor. Wat hij zegt. Oh, toch wel. Je ja, uh... Je kunt je vinden in de rant van Annemarie en van Karel. Nou, niet van Annemarie. Daar, en... daar ik <grijg> wel een <grijg> ja, dat, ging, dat ging jou een beetje te ver. Nou, ik, nee, maar ik snap wel wat er wordt gezegd inderdaad. Het is wel, met, met skiën leer je een beetje de, de basis. Ja. Um, ook de gedragsregels van op een piste. Zo hebben mijn ouders me altijd geleerd. Als je wil stoppen midden op een piste, dan doe je dat aan de zijkant. Zij en niet je... midden op een piste. Ja, heel goed. Um, maar dan again, als ik dan kijk naar uh, Annemarie, er, uh, uh, wij trekken de hele, hele piste uh, ijzig. Ja, dat zijn de skiers die dan eerst hopen sneeuw maken met hun pizzapuntjes. Oh ja, kijk, kijk, kijk. Ach. dit is even heen en weer pingpong. Hè. Hier wordt het naar, hier wordt het naar. Dus hey. dan doen wij als snowboarders hem gewoon weer glad trekken. Dus graag gedaan, skiers. Ja, oké, okay, nou dat vind ik een heel rooskleurige uitleg. <laughs> hey, een hele fijne wintersport, Michelle. Bram. Ja, dankjewel. Goedemorgen, Joem. Bram. Hey, goedemorgen. Bram, goedemorgen. We gaan erachter komen of jij een uh, skier bent of een snowboarder. Aan de hand van vragen: wat was jouw laatste zomervakantiebestemming? Oeh, um, Zambia. Nou, nah, Zambia. Zambia. Vind je dat een goede, goed antwoord? Uh, ik, ik heb al meteen een gevoeletje. Oké. Okay. Um, wat voor soort schoenen draag jij in het dagelijks leven, Bram? Uh, Air Max 90's. Ja, en dan toch nog eentje waarvan ik denk, ja, dan weten we het meteen. Als jij een stuk fruit zou zijn, welk fruit ben je dan? Oh, ehm... Um, een kiwi? Kiwi. Oké. Okay. Dat is voor mij de doorslag, hoor, de kiwi. Nou, uh, Bram, jij bent natuurlijk een... Skier. Skier, zou ik ook zeggen. Ja. Ja, ja. natuurlijk. Zeker, kijk, ik had het al een beetje, moet ik zeggen, bij Zambia. Maar zo dan, bij Zambia? Nou, dat vind ik ook een beetje een, een, een, een bestemming... voor hele intellectuele, ja. Uh, uh, ja... Dat zijn de skiers. Juist, um, ja, echt intellectueel, vind Tot ik Zambia. De... En niet dat een snowboarder niet intellectueel is... Maar, maar een skier die heeft daar echt ruimte voor in zijn brein en zijn portemonnee. Ja. Nou, Bram, gefeliciteerd met het zijn van een skier. <lacht> Helemaal okay. super, dankjewel. E, eentje doen nog. Leuk, even eentje, eentje doen nog. We hebben aan de telefoon Jenna. Jenna, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit goedemorgen. wordt onze, onze Grand Slam. Uh, Marieke gaat eerst de vraag stellen. Ja, ik... Uh, poeh, uh, Ruben Nicolai of Carlo Boshart? Oeh... Uh, ik denk Ruben Nicolai. Mm, heb jij een smartwatch? Goeie. Jenna. Goeie. Uh, nee. Uh, ja, wel. Ja, ja wel. Toch wel. Even is een doosje komt dit. Uh, wat voor fiets rijden? Uh, nou eigenlijk geen. Geen fiets? Dus als ik hem heb, dus als ik hem nu wel pak, dan is het een bakfietsrijder. Oh ja, oeh. Dat... Ik vind dit heel conflictueel. Oh. Mag nog één, Mag nog één. Ja, je, uh, uh, je, je favoriete liedje, je favoriete muziek. Oh, ja, um, ja toch wel Rainbow in the Sky van, uh, van Happy Hardcore. Lekker oud. Oké, okay, Jenna, jij bent natuurlijk. Een... Hey, wacht, even, even overleggen. Ik vind bakfiets heel erg ski. Heel erg ski. Smartwatch vind ik heel erg snowboard. snowboard. Maar Jenna uh -huh. is niet bezig met die, met die, met die smartwatch. En uh, Rainbow in the Sky, Ruben Nicola, geen idee. Dus maar ik zeg toch skier? Dan weet je geen bakviet. Dan ga ik wel voor snowboarden. Ik bedoel, even het anders. Dat is toch leuk? Oh, zijn we, moeten we niet unaniem zijn? Oh, ja, weet ik niet. Wat denk jij? Skier. Ah, skier. Oké. Okay. Ja, jij bent natuurlijk. Skier! skier nee, Ai. Oh, wat een oh, Ik had echt met okay. jou mee moeten gaan Maar Jenna, jij bent dus een snowboarder Dan vind ik dat jij ook even het laatste woord mag hebben We hebben in de vorm van Annemarie en Karel De skiers behoorlijk in het hoekje gezet Hoe ja. kijk jij als snowboarder naar skiers op de berg? Ja, eigenlijk toch ook wel een klein beetje de, uh, die je toch wel hard voorbij gaan uh, Die de heuveltjes maken in, uh, op de berg. Ja, ja die uh, rustig omver gaan. Of die niet even de tijd geven dat je even rustig mag opstaan. Of even je bochtje goed kan maken. Ik ben niet een hele diehard uh, boorder. Ik ben nog wel een beetje lekker voor de fun. En vooral een appere Maar uh, ja... Ja, ik, ik vind het ja. wederzijds respect op de berg wel minimaal. Ja, ik zie allemaal niet echt met de ogen rollen. <lacht> ja, ja, ja, je ja, zit je echt te <lacht> erg ja. Nou ja, kijk, eh, dat jullie al die tijd nodig hebben op de berg... dat is natuurlijk niet per se mijn probleem, okay. zoals ik al zei. Stop, want dit berg, gaan we helemaal ja, de okay. verkeerde... Wij gaan gewoon zelf een pilsje doen, toch? In, in de Apreski. Ski. Ja, de Ski, ja. zijn we allemaal ja, je, of twee of drie. Precies. Zo is het. Jenna, fijne wintersport en dankjewel. I want see the rainbow high in the sky. I want see you and me on a bird. Smile my heart. Heb ik ben muziek Music Love on Hold. We gaan richting half negen. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Annemarie. Ja, over uh, klanten die een bepaald abonnement opzeggen... Het zijn er drie keer zoveel als normaal. Prime Video biedt het best in entertainment.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 Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spaar Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spaarsap of smoothie en melk in die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl. 1 voor half 9, goedemorgen. kielverkeer. De vertragingen langer dan 25 minuten zijn op de A1 richting Apeldoorn. Daar kom je tussen Kootwijk en Hoenderlo in 7 kilometer, 55 minuten. Richting Hengelo tussen Reizen en Borne-West op de A1, 4 kilometer met een half uur. Per geval op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zorgt voor 5 kilometer tussen Rijzenhout en Schiphol met 25 minuten. En op de A44 is een ongeluk gebeurd, het is van Amsterdam naar Wassenaar. Het voor 6 kilometer tussen Kaagdorp en Sassenheim met drie kwartier. Omleiding is er ook, dat dus de hoogte van knooppunt Moet je nou richting Wassenaar, dan volg je vanaf daar Den Haag... en Wassenaar over de A4. Veel buien vandaag met heel af en toe een zonnetje. voor een graad of zeven. Morgen droog en zonnig. En goedemorgen. Veel internetklanten van Odido... zijn de laatste dagen overgestapt naar concurrent. Het zijn er drie keer zoveel als begin deze maand... zegt een overstapsite tegen het AD. Odido meldde pas een groot datalek waardoor gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. Ook van mensen die al lang niet meer bij Odido zaten. In Amsterdam is de brandweer druk met een grote brand... in een winkelpand in De Pijp, in de wijk... Je hoort de brandweer bij Hart van Nederland. Alle bovenliggende woningen zijn alle mensen eruit gehaald. Sommige mensen zijn hier ook uitgehaald met een speciaal masker door de rook. Een aantal mensen is ook gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mensen uit de buurt zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een café. De brand zou inmiddels onder controle zijn. En bij Leidsendam in Zuid-Holland is gisteravond een achtervolging geëindigd met meerdere ongelukken... Een automobilist negeerde in oegstgeest een stopteken van agenten. en Tijdens de achtervolging knalde een politiewagen bovenop een rotonde. Ja, die kon niet meer verder. De verdachte botste 20 minuten later op de A4 tegen een stilstaande wagen. En is toen meteen aangehouden? Er zit ook een foto bij dit nieuwsbericht. waar je natuurlijk vrij weinig net was in de radioluister, dat begrijp ik. Maar op die foto zie je dus die politieauto die inderdaad uh, nou, uh, gestopt is op die rotonde. Ja. Zou die agenten die rotonde niet hebben gezien, of gedacht hebben, wij gaan hier gewoon dwars doorheen, want dan maken we wat meer winst. Nou, nou nee, dit, dit is een rotonde met echt een hele hoge rand. Ja. En, en ook een heel stuk aarde in het midden en zo. Ik ja, maar misschien hou... door adrenaline denk je: dit lukt ons wel. Ja ik ja, nou, dat zou ik dit... vrij naïef vinden. Dat ja. is wel een hele hoge rand op die rotonde. Dat is wel indrukwekkend man. En lang niet iedereen die kan reanimeren... geeft zich op als vrijwilliger, als burgerhulpverlener om in actie te kunnen komen als iemand een hartstilstand heeft. Dat komt dan, omdat mensen bang zijn om fouten te maken... waardoor het slachtoffer overlijdt. Ze durven dus niet te reanimeren. Jij kan reanimeren. Jij hebt tien jaar geleden zo'n zo cursus gevolgd. Maar, nou, maar... dat zeg ik goed. Ik heb tien jaar geleden een cursus gevolgd. Ja, oké. Okay. Dus toen heb je geleerd om te reanimeren. Ja. En uh, dat was dan ook omdat er toen ook eigenlijk een soort van oproep was... voor burgerhulpverleners, maar toen heb je, je niet opgegeven. Nee, dat is ook een terugkerend verhaal. Want inderdaad, er zijn uh, nu 25.000 burgerhulpverleners nodig een uh, paar jaar geleden, laten we dan tien jaar geleden zijn... heb ik mij uh, aangemeld voor zo'n cursus. En die cursus heb ik gevolgd, maar ik merkte wel meteen... dit is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Dit is natuurlijk echt... Um, niets doen is altijd uh, slechter. Maar ja, opgeroepen worden om dan iemand te gaan reanimeren... we hebben het hier vanmorgen al eerder over gehad... ik vind dat best wel een ding. Nou zijn er zijn heel veel reacties binnengekomen op uh, dit onderwerp. Heel veel mensen die wel burgerhulpverleners zijn... en één daarvan spreken wij zo meteen nog. Dan de jeugd van tegenwoordig. De groep bestaat 20 jaar en dat vieren ze ook al een tijdje. En nu komt de hiphopgroep ook met een eigen docu. Het is een combinatie tussen interviews, herinneringen... dus ook archiefbeelden en fictie. Klinkt zo. De the fuck hoor ik nou? Zien jullie mijn slang aan het nakken? Waar slaat het op? Waar slaat, waar, waar slaat het Dit wat op? is toch niet hoe het gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren? Ja, ik heb al wat beelden hiervan gezien. Ook de hele making-of in de aanloop naar deze film, documentaire, mockumentary. Het is uh, van alles wat. Het is weer zo surrealistisch allemaal. Oh ja, dat is natuurlijk typisch die jeugd. Ja. Het... Dat is, ja, dat is er geen touw aan vast te knopen. Het heet is artistiek, ja. Ik ben wel eens een paar dagen weg geweest naar het buitenland met Willy Wartaal... voor het programma Casa di Bo, uh, vorig jaar... Ja, dan, dan, dan maak je het een soort van mee, een paar dagen. Dat, dat, dat, dat het bij vlagen geen touwen vast te is. Zodat je denkt, wat, maar meent hij het nou serieus? Oh ja, dat snap ik wel. Of is het een grapje? Ja, of, ja, heb ja. Ik nou de, of heb ik nou de, de, de serieuze WIWA te pakken? Dat, is, dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Van wanneer is dit te zien, Annemarie? Um, vanaf volgens mij even kijken de 26e. Of deze 19 februari. Dus dat is overmorgen in de film Huis in de Biers. Goedemorgen. Hé, hey, um, wij gaan de vier op een met jou. We hebben het overigens ook over reanimeren en hartslag. Weet dat een vier op een rij een pittige kan zijn op je hartslag? Zit je op een rustige plek? Ben je er, ben je er klaar ja, voor om ja, een heel spannend spelletje te gaan spelen? Zeker. Met... Het ging gisteren heel goed. Gisteren heb jij vier op een voor elkaar gebokst. Marieke, dat moet toch even aangestipt worden. Met wie ga jij spelen, Gerwin? Ja, met Marieke. Oh, dat gaat mijn hartslag ook. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de... Het... Nee, nee, nee. nee. Goed, we gaan het gewoon weer proberen. Uh, Gerwin, zij verlaten de studio, dus wij gaan uh, spelen. Jouw vier woorden, waar uh, Marieke zometeen hopelijk vier dezelfde associaties bij gaat vinden. Jouw eerste woord is... Oost. Uh, West. Spaghetti. Uh, Dollejezen. Trui is jouw derde woord. Sorry? Trui. Fruit. Uh, Sorry, jouw woord is trui. Wat zei jij als associatie? Oh, trui. Ik verstond trui. Nee, uh, zo. <laughs> dat is wel dat je fruit zegt. Nee, t trui. T-R-U-I. Uh, warm. En jouw laatste woord is ezel. Uh, dier. Dier. Maar jij vond dit geen makkelijke rijtje als ik het zo hoor. Nee, zeker niet. Maar hey. Vier woorden gegeven, vier associaties zijn binnen. Wat zegt Marieke? Music. Hoor je zo meteen naar Marshmallow en Roll en Holy Water. You said better with you. Heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong. Guess you gotta go when the angels callin'. Never got to say what I want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 General Holy Water bij Q-Music. Gerwin, goedemorgen. Hey. Hallo, wij spelen vandaag met jou vier op een rij. Ja, ik zei dit al, jij vond dit volgens mij geen makkelijk rijtje, de woorden die jij kreeg. Nee, zeker niet. Nee, omdat ik het ook eventjes niet verstond. je ook even uit je concentratie, ja. maar uh, ja, we gaan het zien. Alsof je een valse start hebt bij het schaatsen. Dit waren jouw vier woorden met jouw associaties. Oh. Oost. Uh, West. Spaghetti. bolognese. Trui is jouw derde woord. Warm. En jouw laatste woord is ezel. Eh, uh, dier. Ik zit even mee te lezen in uh, de app. Er wordt het meest gereageerd op het woord uh, ezel en op het woord trui. Bij uh, trui zei jij warm. Benny zegt jas. Uh, Journey die zegt radar vanwege de trui radar van Matty natuurlijk. Uh, Stefan ja, ja. Die was gegaan voor uh, winter. Bij ezel had Agnes paard gezegd. En bij Mireille had, uh, Mireille had bij ezel Efteling genoemd. Vanwege ezeltje strekje natuurlijk. Ja, ja, dat kan ook nog. Het maakt allemaal niet uit, geven. Er is maar één vrouw die jou kan belonen met 2500 euro aan een straat Ik haal haar terug de sturen in. Marieke die, die gaat daarover. Het zijn dezelfde woorden die zij krijgt. Haar associaties die, die doen ertoe. Vier woorden, Marieke. Ben je er klaar voor? Ja. De eerste is oost. West. Ja. De tweede is spaghetti. Pasta. Helaas, helaas. Ja, helaas. Oh, Bolognese? Ja, Bolognese. Oh, nee. ja, Ja, maar ik moet echt zeggen, Marieke, ik voel het al een klein beetje... toen ik de woorden aan Gerwin gaf. Het was, het was echt wel een lastig rijtje vandaag, hoor. Het was een ingewikkeld rijtje. Ja, Bolognese was wat Gerwin zei bij Spaghetti. Zijn derde woord was trui geweest. Trui. Broek. Maar Jas. Wat zei je daar, Gerwin, bij trui? Uh, warm. Warm. Oh, ja. En de laatste was uh, Ezel. Eh, uh, ezel. Eh, uh, paard. Nou, dit was helemaal niks geworden. Oh. Nee, dat was het. Nee. Dat, dat <laughs> dier. dier. Een dier, ja. Gerwin, ja, ja, ja. het uh, is je niet gegund, helaas, vandaag. Helaas. Dank voor het meespelen. Fijn ja, benen. nou, we wensen jou niks minder en een hele mooie dinsdag verder. Oh. Doe het me goed, dag, Gerwin. Dit is de ochtendshow van dinsdag. Het gaat de hele dag over burgerhulpverleners. En één daarvan hebben we zometeen aan de telefoon. Naar Jonas Blue met JP Cooper. You were looking at me like you wanted to stay.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 Baby, we're perfect straight En toones en hij. En dit is Q Music Miles Smith. En dit is nieuw. Als home Deze ochtend in het nieuws gaat het over uh, burgerhulpverleners. Lang niet iedereen die kan reanimeren... die geeft zich op als vrijwilliger, als zo'n burgerhulpverlener. Uh, als je het wel doet, dan word je opgeroepen om in actie te komen... op het moment dat iemand een hartstilstand heeft. Jij vertelde, Domin, dat jij een cursus reanimeren hebt gedaan... maar dat je het... En dat je nooit over bent gegaan tot burgerhulpverlener worden, omdat je het ook gewoon te spannend vindt. Een te grote verantwoordelijkheid. Ja, ik krijgt na afloop van die, uh, van die uh, cursus krijg je de vraag: wil je opgenomen worden in het register? Wil je dus burgerhulpverlener worden? Uh, ik heb daar uh, nee op geantwoord. Ik vind het namelijk uh, ja, simpelweg te spannend. Ik denk dat het namelijk ook niet voor iedereen is weggelegd. Uh, het zijn van burgerhulpverlener. Daar hebben we het vanmorgen al uh, daar best wel even over gehad. Er zijn veel reacties binnengekomen. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent burgerhulpverlener, al een poosje ook. Ja, dat klopt. Mag ik eerst beginnen met de vraag, waarom ben jij burgerhulpverlener geworden? Uh, ja, waarom? Ja, om eigenlijk uh, mensen te helpen. Ja. En, kun je je herkennen in wat Domien zegt? Dat het toch ook wel een hele verantwoordelijkheid is... dat je misschien wel bang bent dat je dingen verkeerd doet? Uh, ja, zeker. Zeker. De verhalen, de mensen die ik ken die ook een RBO-diploma hebben... Uh, die zich niet willen aanmelden, uh, ja, het is precies hetzelfde. Ja. Jij bent uh, nu drie jaar burgerhulpverlener en je bent daadwerkelijk een jaar geleden voor de eerste opgeroepen. Hoe ging dat? Uh, ja, hoe ging dat? Ja, ik, uh, je bent gewoon thuis. Ik was gewoon thuis. En uh, ik kreeg op mijn telefoon ik kreeg een oproepje. Uh, dat is een soort heb je hartslag.nu een stap en uh, die komt omhoog die pop-up en dan ja dan moet je naar een bepaald adres gestuurd. Uh, nou in dit geval was het voor mij om een AED te halen. Oké, okay, dus ik kreeg een specifieke opdracht van uh, daar en daar is uh, redimatie nodig en jij moet de AED halen? Ja. Ja. Er worden altijd meerdere mensen in een bepaalde kleine straal waar de reanimatie plaatsvindt worden mensen aangestuurd en dan worden er altijd meerdere mensen voor een AED en meerdere mensen aangestuurd om de burger te helpen voor het reanimeren. Wat dacht jij toen je die pushmelding kreeg? Ja, ik druk gewoon op ja en ik ga. Want zo, zo snel gaat dat, want ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, holy shit, nu moet ik een actie komen, uh, ja. ik vind het eng. Nee, Op dat, op dat moment heb ik gedacht van, uh, ja, en ik ga. <laughs> ja. Ja, dus je moet, je moet bevestigen, ja, dus jij bent die AED gaan halen en toen kwam je bij het huis aan. Ja, en dan zie je dus al eigenlijk twee personen die bezig zijn met de renovatie, oh, ja. uh, Die de renovatie al gestart zijn, en dan bereid je eigenlijk de AED voor, en die sluit je dan ook aan op het slachtoffer op dat moment. En is het zo dat zo'n AED je er doorheen praat? Dat de apparaat met je communiceert? Ja, ja, ja, ja. ja. Hoe vond jij het om iemand te reanimeren? Om, en, en, en is het levensreddend geweest? Uh, ja, het is zeker levensreddend geweest. Dat is natuurlijk altijd wel uh, waarvoor je ook gaat. En dat is ook hetgene waaraan je denkt op dat moment... Vincent, nu ben jij te horen op Q-Music. Er luisteren veel mensen die zijn al burgerhulpverlener, net als jij. Er zijn nog veel meer mensen die zijn het niet, waaronder wij. Zou jij eens kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is... voor die mensen die nu misschien twijfelen om die cursus te gaan doen... om zich aan te melden als burgerhulpverlener? Dat, waarom is het zo belangrijk om dit te doen? Ja, waarom dat is het zo belangrijk? Ja, uh, ik denk dat het vooral uh, belangrijk is, omdat je toch mensen wel in leven wilt houden. Er zijn ook mensen, uh, vrij jonge mensen uh, die ik uh, ja, om mij heen ook heb, bijvoorbeeld uh, wat ik ook hoor van andere burger Ja, die bijvoorbeeld al met 60, 7 jaar, 60 jaar, 70 jaar al uh, een hartstilstand krijgen. Jeetje. Ja, er zijn ook dus ja. mensen in de die zeggen, je kan eigenlijk niks fout doen. Nee. Niks doen is erger. Nee, ja klopt, klopt. En dat is ook uh, wat mij aangeleerd is. Uh, ik heb een, uh, toen ik de eerste EHBO cursus heb uh, gedaan. Uh, was natuurlijk, de eerste melding was wel spannend. Nu de tweede RBO-cursus die ik heb gedaan. Uh, want ja, dat moet dan in de twee of drie jaar. ligt aan welke cursus je doet. Mm -hmm. uh, ja, het is toch nu wel anders. Als ik nu naar een tweede melding zou gaan bijvoorbeeld... dan zou het misschien makkelijker zijn. Hé, hey, ben je nog wel eens bij die persoon uh, op de koffie geweest? De persoon die jij dus, ja, feiten met die anderen het leven heeft gered? Ja, eigenlijk zijn wij eigenlijk uh, de mensen die, die de persoon geholpen hebben... die zijn, uh, die zijn, uh, die zijn uitgenodigd. Dat lijkt me wel bijzonder, hè? Ben je op geweest? geweest? Ja, heb je met ze uh, gewoon gezellig zitten kletsen? Ja, ja, dat is misschien een beetje raar, maar. Nee, ik <laughs> ja. vind het heel mooi. Ja, dat is toch ja. prachtig? Het is ook iets moois, ja. ja, ja. ja. Weet je, er zijn natuurlijk ook uh, over het algemeen uh, slagen best wel veel reanimaties. Uh, dat zijn wel de cijfers, zeg maar. Dat er best wel wat reanimaties slagen. Um, en dat heeft gewoon vaak te maken met dat ja ambulances ook best wel ja lang aanrijdend moeten zijn uh, in de regio waar ik ook woon ja is dat vaak toch wel twintig minuten voordat ja, de eerste ambulance ter plaatse is Hartslagnu.nl, dat is de plek waar je kunt aanmelden... Ja. als je dus net zoals Vincent burgerhulpverlener wilt worden. Hé, hey, Gozer, ik hoop dat je nooit in die hoedanigheid tegenkomt... maar ik vond het erg nee. leuk om je nu even te spreken. Hey, helemaal goed, dankjewel. Vincent, dankjewel. Fijne dinsdag. Hey. Ja hoor, zelfde. Yo! Dit is Q-Music, het is 10 minuten voor 9. Fleetwood Mac everywhere. Back. everywhere back We gaan richting 9 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Annemarie. Ja, dat gaat over telefoongebruik in het verkeer. We blijven maar appen achter het stuur. Er is een record aantal boetes voor uitgedeeld. Hé, hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje.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 Nu met 30% korting. Lowdius.nl. Nu bij Dirk, Turina One: zak van 80%.